Hoe kunnen de basisscholen veilig open? Deel van de leraren maakt zich zorgen over besmettingen... als de basisscholen volgende week maandag open gaan. Achter de schermen wordt ook nog nagedacht over manieren om het veiliger te maken... zegt verslaggever Ewout Kiviet. Het OMT adviseert dan om vooral te letten op de hoogste klassen, groep 7 en 8. Daar zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het werk in koppels. Dus dat twee leerlingen uh, dicht op elkaar zitten en veel contact hebben... en dat ze dan anderhalve meter houden met de anderen. Of dat bijvoorbeeld een hele schoolklas een mondkapje moet dragen... Wat al wel zeker is, is dat een hele klas in quarantaine moet als één leerling besmet blijkt te zijn. Ook wordt er gewerkt, wordt er gewerkt aan meer sneltesten voor juffen en meesters. Er is misschien iemand overleden nadat hij het coronavaccin heeft gehad. Dat heeft het bijwerkingencentrum bekendgemaakt. Het gaat om een kwetsbare 90-plusser die al last had van hartfalen. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend. Het is dus ook nog niet zeker of de persoon is overleden door het vaccin. In het Gelderse Netten staat een grote varkensstal in brand. In de stal staan zo'n 9000 varkens. De brandweer is bezig om het vuur te blussen, maar ook om de dieren veilig naar buiten te krijgen. De grote steden aan de Amerikaanse oostkust maken zich klaar voor een sneeuwstorm. Meteorologen denken dat er in een dagtijd ...een halve meter sneeuw valt in New York. Deze mensen bereiden zich alvast voor. It. Vanwege de sneeuwstorm zijn onder meer scholen... ...en vaccinatieplekken in New York vandaag dicht. Weer bij ons, in het noorden en midden kan het nog glad zijn. Verder is het in het hele land bewolkt vanmiddag. Temperatuur ligt tussen de 0 en de 5 graden. Morgen is er in het noorden kans op sneeuw. Het kan dan opnieuw glad worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Bergen. Er staan een ernstig ongeluk gebeurd. Het gaat waarschijnlijk ook lang duren, waarschijnlijk tot nu of 6. Tot zover de verkeersinformatie.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 no time to play we build it up, build it up. Van collega Mario Zandvoort. Hij presenteert dus juist Zandvoort uit Zandvoort. Een lange oude Nederlandstalige muziek... en we hebben er weer heerlijk van genoten. En na die uitzending van Mario... is het altijd tijd voor Zandvoort. Op zaterdag, het is even, na twee uur. En we begonnen deze uitzending... met Ezra en Simpson en Solid as Rock... uit de jaren tachtig. We zijn er weer. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers uiteraard niet te vergeten. Ja, wederom drie uur lang live uh, Zandvoort op zaterdag. Heb je er zien in? Ja, zeker weten. Mooi. We hebben weer een vol programma. Uh, hoe was de afgelopen week? Uh, lekker stil, hè, s'avonds? Ja, lekker stil. Ja, negen ja. uur. Uh, alles, uh, alles uit en uh, over en uit natuurlijk. Ja. ja, klopt. Maar hoe ben jij de week doorgekomen? Ja, een beetje rommelig. Ja had uh, wat uh, afspraken buiten de deur en dergelijke. En uh, uiteraard uh, de dagelijkse dingetjes uh, die, uh, die speelden ook een rol. Ja, nee, klopt. Nou, ik ben afgelopen af, week undercover gegaan. Oh, Ik heb, uh, ik heb die, uh, die uh, de, de Netflix-serie undercover maar eens even in uh, anderhalve dag uh, doorgenomen. Ja, je hebt uh, twee jaar uh, in ene gedaan. Ja, ja, of, uh... ja, ja, klopt. Maar goed, jij hebt hem al uh, post gezien en ik denk, nou ja, dan uh, ga ik ook maar even kijken. Maar goed. Uh, uh, terug naar deze zaterdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, uiteraard uh, rond de klok van uh, half drie. Het weerbericht, het algemene weerbericht. En, uh, in, in, uh, en natuurlijk ook wat het voor Zandvoort betekent de komende dagen. En wat op langere termijn. Het enige echte weerbericht uh, uit Zandvoort om half drie. Uiteraard hebben we natuurlijk ook het dieren van de week om half vijf. Uh, deze week hebben we een uh, poes of een kater. Dat wil ik even af zijn. weet van... nee, ik ook niet. Maar in ieder geval, de naam is Nono. Dus Nono, die staat deze week in de spotlights. Zoals Live hebben we natuurlijk ook in het laatste uur. voor op zaterdag live. Het is natuurlijk een live registratie van een concert... waar nog publiek bij aanwezig mocht zijn. Heb je een gevonden? Oh, hij knikt instemmend, dus dat, dat is geregeld voor vandaag. Gedicht vandaag hoef je je verder ook niet zorgen over te maken... want dat is, wordt verder. Verder? Verder, ja. Oké. Okay. Uiteraard zometeen Zandvoorts nieuws. Nou, in het kort wordt wat moeilijk, maar er is wel wat dat betreft op bestuurlijk niveau en op organisatorisch vlak erg veel gebeurd de afgelopen weken. In ieder geval over twee platen Zandvoorts nieuws in het kort. Het tweede uur hebben we, oh nee, het tweede, in het tweede gedeelte van het eerste uur hebben we, uh, herhalen we het interview wat onze collega Roy Dongen van Goedemorgen Zandvoort he, vanmorgen gehad, vanmiddag moet ik al zeggen met wethouder Gert-Jan Bluis... over de visie van de dienstverlening van de gemeente Zandvoort... en wat dat allemaal inhoudt en hoe Zandvoort ervoor staat. Dat in het tweede gedeelte van het eerste uur. Tweede uur hebben we veel Zandvoorts nieuws in het kort weer... maar dan iets uitgebreider. En het derde uur hebben we natuurlijk om kwart over vier pit report. Deze, dit weekend wordt 24 uur van Daytona verreden... met de Renger van de zanden... Samen met Nicole Hoekenberg vormen zij een team En over uitzendtijden. En zo hebben we daar natuurlijk ook even meer informatie over. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En ben jij de tel al kwijt, Albert-Jan? De tel, ga verder. De vogeltuintelling? Oh. Ja, nee, ja dat is dit weekend, hè? Dat is dit weekend. Oké, komen we straks ook nog even op terug. Ja, want straks uh, horen we dan waarschijnlijk ook... welke vogels in Zandvoort het uh, meeste voorkomen... Uh, ja, zeker. Nee, en, uh, kom... en de mail uh, zit er vast en zeker ook bij. Uh, dat denk ik wel. Dus dat al... denk ik ook. Ze zijn alweer terug om te kijken waar ze hun nestjes gaan bouwen. Dus het wordt weer drukker. Via uh, tuintelling, uh, nee vogeltuintelling... Uh, ja. kan, je, kan je komen inderdaad uh, op uh, de website... Uh, met meer informatie over het uh, tellen van de vogels... hier in Zandvoort. Jawel, goedemiddag Zandvoort. Uh, leuk dat je de radio hebt op het enige echte... eigen lokale radio hier CfM. See what you have got, bring it all back to you right. Hold on to what you try to be, your individuality When the world is on your shoulders, just smile and let it go If people try to put you down, just walk on by, don't turn around You only have to answer to your things You have got Bring it all back to bring you Bring it all back now Dream of mind don't need to think As my heart drops and my back begins to tingle finally. Cool. Twee hits achter elkaar, S-Club7 en Bring It All Back To You... gevolgd door Adele, ja, haar eerste single heette Chasing Pavements. En misschien komt Adel straks nog wel tegen of langs tijdens SOS Live. Alleen dan weer niet in eigen persoon. Beetje ingewikkeld verhaal, maar <laughs> daarover straks veel meer. Het is tijd voor het nieuws in het kort. Ben je er klaar voor? Ja, het nieuws volgt zich allemaal in hoge snelheid. Ik zit alweer weer te schuiven en te doen... Want er zijn weer updates en uh, noem maar op. Uh, ja, het heeft natuurlijk veel te maken met de, de virus waar we momenteel last van hebben. Maar goed, laten we maar gewoon beginnen met Zandvoorts nieuws in het kort. GGD, een weekupdate van de corona van de GGD in Kennemerland. En uh, waarom ik dit, dit, dit uh, aan u voorleg, ik kom er later in het programma nog even uitgebreider op terug... wat dat eventueel voor Zandvoorters zou kunnen gaan betekenen. GGD Kennemerland is deze week gestart met het vaccineren van thuiswonende ouderen. Door de huisarts aangemerkt thuiswonenden 90-plussers die mobiel genoeg zijn om een vaccinatielocatie van de GGD te bezoeken... ontvingen vanaf dinsdag jongstleden een uitnodiging voor hun, van hun eigen huisarts. Inmiddels heeft de GGD kennelijk 345 90-plussers gevaccineerd met een eerste prik. In totaal zijn er uh, tot nu toe ruim 4300 zorgprofessionals gevaccineerd. Thuiswonende ouderen in de leeftijd tussen 85 en 90 jaar... krijgen vanaf eind van deze, uh, eind van deze week... of hebben inmiddels een uitnodiging voor, ook een uitnodiging ontvangen... voor vaccinatie bij de GGD via het RIVM. Het uitnodigen van deze groep inwoners gebeurt gefaseerd... die in samenhang met levering van vac vaccins. Mobiele ouderen worden gevaccineerd op de XL-locatie bij Schiphol. Mobiele ouderen, stel je bent 90... je kan je nog thuis bewegen, ja? maar je bent blind. Hoe kom je dan in godsnaam in Amsterdam terecht? Dan ben je niet echt mobiel mee. Nee. Vandaar dit bericht. Ik kom daar later in het tweede gedeelte van dit programma... van het eerste uur nog even bij u terug. Want ook in Zandvoort heeft dat tot de nodige reacties geleid. Uh, in 2021, ander nieuws, stelt de provincie Noord-Holland... opnieuw ruim 100.000 euro beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de dus soortenrijkdom in onze provincie versterken... en zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken komen voor een financiële bijdrage uit het betrekken bij het Groen Fonds in aanmerking. Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding staan op de website van Landschap Noord-Holland. En die is te bevinden onder www.landschapnoordholland.nl. Www Ook ons dorp uh, uh, uh, leidt natuurlijk flink onder de coronacrisis. De gemeente Zandvoort werkt momenteel aan een plan om inwoners, ondernemers en organisaties te steunen om sterker uit de crisis te komen.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 In deze week zal de gemeente Zandvoort samen met Spaarne-landen... een vervolg geven aan de campagne Elke Kilo Telt... om nog meer inwoners te motiveren hun afval te scheiden. De campagne ondersteunt de doelstellingen... om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen. In navolging van Zandvoort Noord... plaatst Spaarne-landen de komende tijd voor inwoners in Zandvoort Zuid... die geen rolcontainers hebben... extra onder- en bovengrondse containers op straat. In februari of maart worden op verschillende locaties verspreid over Zandvoort... De groene containers op standaarden geplaatst voor het inzamelen van GTF en etensresten. De extra containers in het centrum van Zandvoort kunnen naar verwachting voor de zomer worden geplaatst. En tot slot in november is de gemeente Zandvoort begonnen met het participatietraject voor een nieuwe cultuurvisie. In deze nieuwe cultuurvisie beschrijft de gemeente hoe zij de komende jaren wil gaan bijdragen aan kunst en cultuur in Zandvoort. Kunst en cultuur is immers onmisbaar in ons dorp. Het maakt onze badplaats een aantrekkelijke plek... voor niet alleen de inwoners, maar ook voor bezoekers. En meer informatie kunt u vinden op www.zandvoort.nl slash cultuur. www.zandvoort.nl slash cultuur. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Het nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze CFM app. En ik ben blij dat het als elke kilo telt dat het gaat over afval, Albert-Jan. Ja. En niet over de coronakilo's die <laughs> bij iedereen erbij gekomen zijn. Dat zal je maar gebeuren inderdaad. In ieder geval nogmaals, de berichten zijn na te lezen op onze CFM. En die kan je gratis downloaden in onder meer de play store Of kijk alles even op Facebook bij ons te berichten. It's cold outside funny night love die On the night human love It's cold outside funny night love die if hey. weer op de zaterdagmiddag bij CFM. Al bijna 31 jaar de lokale radio van Zandvoort. En daar zijn we trots op. Je de ABC en The Night You Murdered Love. En nou, uh, moet u komen, maar... Ja. Ja. Ja. Hij was even aan het twijfelen, Albert-Jan, of jij er helemaal klaar voor zat. Uh, ja, nee, waarschijnlijk. ja. Keurig, keurig. Nou, zit je er klaar voor ja, hoor. met Weerbericht? Uh, eerst de algemene uh, weersverwachting. Eh... Uh, Vanochtend vroeg was het regionaal oppassen bij verraderlijke gladheid zelfs. In de loop van de ochtend verdwijnt de kans op gladheid. Verder hebben we vandaag vooral in het uiterste zuiden nog kans op winterse neerslag. Elders is het droog met vooral in het noorden ook zon. Het kwik loopt op van 1 tot 3 graden. Door de matige noordoostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Een maandag trekt er zelfs een langdurig lage drukgebied ten zuiden van ons land Europa in, genaamd Filou. En het zorgt voor meer bewolking en in het uiterste zuiden valt mogelijk nog wat winterse neerslag. In het noorden maakt de zon nog kansen om door te breken. In de ochtend ligt de temperatuur rond het vriespunt en overdag wordt het zo'n 3 graden. Kijken we naar de dinsdag. Dinsdag komt een volgend lage drukgebied vanuit het zuiden dichterbij, genaamd Moos. Het systeem wil de vrij koude lucht in onze omgeving verdrijven. De bewolking neemt toe en in de loop van de dag volgt wat neerslag. In het zuiden is dat natte sneeuw of regen. Verder noordwaarts kan het wat, laag, wat langer sneeuwen. De temperatuur loopt maar langzaam op... en het komt niet veel hoger uit dan 2 tot 5 graden. En wat betekent dat voor ons hier in Zandvoort? Het wordt geleidelijk bewolkter, maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 2 graden Celsius... en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer min 3 graden. En ook de komende dagen neemt de bewolking en neerslag toe in Zandvoort... met dinsdag natte sneeuw en woensdag regen. De temperatuur stijgt tot 6 graden Celsius overdag en 4 graden s'nachts. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is matig, windkracht 3. En vanaf donderdag neemt de kans op neerslag weer af en daalt de temperatuur tot 2 graden Celsius overdag... en min 1 s'nachts. Dus wederom krabben geblazen. Het is weer koud de komende dagen ook hier in Zandvoorts. Het weer is na te lezen uiteraard ook op de app van CFM... onder Weer Zandvoort. En dan kan je een heel uitgebreid weerbericht zien. Weerbericht voor de komende dagen. Windrichting, sterktes, noem het maar op. Alles staat er eigenlijk op. Weer Zandvoort via onze CFM-app. Als het weer, zie je dan uh, ja, na het weer komt uiteraard weer een lekkere muziek. Dus zaterdagmiddag met een nieuwe hits. Hier is de nieuwe Clean Bandits en die heet Haya. Under my skin, under my skin. Ik heb me gevoeld in de manier waarop je eindigt, de manier begin. And we feel incredible, we feel no pain You got me feeling insane Got me struggling to know where you end And where I began In my head Dat was inderdaad de nieuwe single van Clean Bandits. En die heet Higher. Vanmorgen tussen 11 en 1 hadden we een uitzending van Goedemorgen Zandvoort, Albert-Jan. Klopt. En in het tweede uur had onze collega Roy Dongen een interview met onze wethouder Gert-Jan Pluis. Over de visie op de dienstverlening van de gemeente Zandvoort. En wat dat precies allemaal inhoudt. We hebben het in twee stukjes geknipt. Uh, ja, dat, dat klopt. Oké, okay, goed. Dus we gaan nu eerst naar deel 1, luisteren we naar het interview wat Roy Dongen had met wethouder Gert-Jan Bluis in zaken de dienstverlening van de gemeente Zandvoort. Ja, goedemorgen. Uh, ja, goedemiddag eigenlijk alweer. Hè? Oh, goedemiddag alweer. Ja, Klopt, ja, ja. We hebben, ja. blijven het gemeente van Goedemorgen Zandvoort als dat een goedemorgen is. Um, ja, ja. Maar ik ben blij dat we toch aan de telefoon hebben. Uh, ja, en we hebben uh, uh, een hele discussie gehad in de raadscommissie... en in de raad over de dienstverlening in Zandvoort... en de visie op de dienstverlening in Zandvoort. En ja, ook over het uh, rapportcijfer wat we krijgen... Uh, over de dienstverlening. Dus ik ga eerst maar eens vragen van... Uh, wat vindt u er zelf van? Hoe staan we ervoor? Nou, hoe, hoe we ervoor staan. En zeker als ik kijk nu naar de coronatijd. Ja. En uh, hoe wij de dienstverlening met elkaar proberen... gestalte te geven in deze toch moeilijke tijd. Ja, dan zie je... Dan zie je dat, dat we dat na alle best geweten proberen invulling aan te geven. En het, volgens mij lukt dat ook over het algemeen. Want ook in het rapport staat ook het rapportcijfer van 2019 nog over de telefonische bereikbaarheid die eerst slecht was, maar stukken beter is. Dus maar we doen vanaf aan we hebben de dus spreekuren nu. Uh... ...gewoon nog steeds van het college. Daar wordt wat minder gebruik van gemaakt. En daar zie je meteen het probleem van de corona. We waren op locatie, waren we begonnen. En dat ging eigenlijk best wel goed. Want ja. iedereen had zo'n vijf, zes mensen die kwamen. Ja, en nu valt dat een beetje stil. Dus ik ga eigenlijk nogmaals op. Als mensen in gesprek willen met het college... ...dan kan dat. Want we hebben gewoon ook een telefoonspreker. Dus, en het, dat... Dat geven we ook door. En we zien ook wel dat de Zalvoortse bevolking via de, de, de website, via Facebook, heel goed volgt. Ja. Ik heb cijfers gezien van dat 70% van de bevolking dat, dat volgt. Nou, dat is relatief hoog. Als je dan de, de kleine kinderen enzovoort die dat niet kunnen eraf haalt, dan is dat echt 1 vijfde van Zalvo die dat allemaal goed volgt. En we staan natuurlijk in, het is een, was een, een, we zitten op het landelijke gemiddelde. Ja, en dat, beter, en dat moet ook beter. En daarvoor is die visie is vooral gemaakt om intern nog eens extra de focus te leggen op die dienstverlening aan onze, aan onze Zandvoortse ingezetenen. En, en, en dat moet dus stimulant zijn om dat te doen. En waar, waar we vooral op inzetten om ook eens beter te, te doorgronden wat die Zandvoortse willen. Dus daar is ook geld voor gevraagd om extra. Uh, een soort van nulmeting nog maar, om inwoners bij inwonerspeilingen te doen. Van wat is er aan Zandvoort aan de hand en wat kunnen we beter. En wij zetten we vooral op in om vooral snel te reageren en adequaat te reageren. En niet de mensen met een kluitje in het riet te sturen. Ook doen die ambtenaren dat in principe niet. Toch voelt dat soms zo. Dus dat gevoel naar die menselijke maat, daar kunnen we nog stukken op verbeteren. En dat geldt voor de Zandvoortse dienstverlening, maar dat geldt volgens mij voor het hele land. En daar moet je constant aan blijven werken. Dat geldt trouwens ook als je een bedrijf hebt. Je bent constant bezig om je klanten goed te bedienen. En in dit geval zijn het onze Zandvoortse inwoners. Dat is uh, absoluut waar. Uh, maar er zit ook nog iets als uh, verwachtingsmanagement natuurlijk. Hè. Als mensen een telefoontje plegen en verwachten dat het over vijf minuten opgelost wordt dat duurt een kwartier, dan zijn mensen uh, per definitie niet blij meer. Uh, dus als mensen van tevoren begrijpen waarom iets soms wat langer duurt, dan scheelt dat natuurlijk ook weer. Ja, dat klopt. Ja, nou, okay. de, de, de, de, toen we begonnen was, uh, was die, waren er lange wachttijden. Volgens mij is het wat u voor het grootste deel oplost. Waar we nu vooral aan werken is inderdaad dat verwachtingsmanagement. Hè, wat, wat mag men van ons, van de overheid verwachten? De snelheid waarop we reageren. En, en ook de oplossing aanbieden. Dus zeggen, ja, we gaan het zo oplossen en dat duurt misschien een week of twee weken. Of het zit in dat en dat plan en het duurt misschien nog een jaar. Want dat is ook duidelijkheid geven. Hè? Duidelijkheid geven, ook zeggen van dit kan niet. Of dit gaan we niet doen of dit kunnen we niet doen of dat is niet onze verantwoording. Daar kan je ook duidelijk in zijn. Ja. En, en, en dat kan dus stukken beter. En dat, dat zit ook natuurlijk, en dat is in die visie die we hebben van... Na, ...met die ambtenaren samen, met zo'n zo organisatie... ...dat ze daar beter op inspelen. En soms ligt, zit het ook in techniek, hè. Bijvoorbeeld zorgen. Er zijn heel veel vragen over openbare ruimte. Nou, die moeten gewoon sneller beantwoord worden. Klaar. Het gebeurt wel, ja. Er is al een taarnapaanstop, ja. Dat gaat die en die doen. En de verwachting is dat het na twee weken gemaakt wordt. Punt. En dan weet men dat. En dat, dat, dat signaal geef je dan na een dag geef je dat af aan diegene. En dan weet je dat. En als je dan over twee weken terugbelt is nog niet gebeurd, nou, dan kan je een signaal met dan kan je er weer achteraan gaan. Maar dan is het wel duidelijk dan weet men ook wat men kan verwachten in plaats van dat men een algemeen antwoord krijgt. Daar kunnen we echt veel op verbeteren. En dat willen we ook gaan doen. Nou, dat, dat is in ieder geval heel erg positief. Uh, er waren de meeste partijen uh, tijdens de commissievergadering zoiets van, nou, dat is een visie die is duidelijk. Het rapportcijfer is een, uh, een dikke 6,5, begrijp ik dat goed? Nou, het rapportcijfer is uh, de, uit het onderzoek, kijk, uit het onderzoek wat gedaan is, ja. door uh, Berenschot na aanleiding van de ambtelijke fusie kwam, kwam dan ongeveer hier 65 procent. Uh, uh, en dat is een 6,5, nou, dat zal wel wat is. Maar wij, wij meten zelf ook uh, constant. En de telefoon, dus de bereikbaarheid, was, zat al op een 7 in 2019. En hoe men over de balie dacht, dat zat zelfs volgens mij op een 8. Dat staat trouwens ook in het rapport. Ja. En het is het jammer dat iedereen alleen maar blijft refereren aan een ander onderzoek en, en uit een ander, de beleving die er is. Maar oké, okay, we moeten vooruit. En, we, en, en daarvoor is die visie. En ja, ik denk dat dat goed is om te doen. Het is dus juist interp interpreteren dat de raad zegt: het moet beter. En dan kom je met een visie. En dan verwacht je eigenlijk ook van de raad. Met hoge zaken, maar helaas is dat niet helemaal zo. Maar het is erdoor. Dus we kunnen nu weer verder met elkaar in het belang van de burgers maar zo anders wordt. Dus de inwoners, maar ook de ondernemers. die hebben daar ook heel veel belang bij. Ja, uh, worden die ondernemers apart in je meegenomen of zijn de ondernemers in het hele onderzoek gewoon gelijk aan de burgers daarin meegenomen? Nee, de, de, de ondernemers worden ook meegenomen. Ja. En uh, de, met de ondernemers zijn allerlei andere al overleggen ook. En daar hoor ik eigenlijk alleen positieve signalen over. Maar ook de individuele ondernemer, ja, daar wordt ook natuurlijk naar gekeken. We hebben nu natuurlijk die, die tozo-regelingen, die regelingen rond corona. Maar nou, dan doen we echt ons, echt ons uiterste best om ook maatwerk te leveren per ondernemer. En dat, daar nodigen we ook ze toe uit om te komen. Maar vooral ook het gestructureerde overleg. Volgens mij loopt dat heel goed en dat is ook belangrijk... Dat, dat ze ook met elkaar, met, vanuit één mond, een heleboel problematiek bij ons neerleggen. Als je dat bij elkaar brengt, dan krijg je daar natuurlijk ook een veel betere communicatie over. En dan kan je ook naar handelen. En volgens mij gaat dat op dit ogenblik heel erg goed. Samen.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 down Story bij Zandvoort op zaterdag het eerste deel van het interview van vanmiddag... met de wethouder Gert-Jan Bluis, Albert-Jan. Klopt, en het uh, ja, rapportcijfer geeft wel aan... Dat er, uh, dat er nog op een aantal gebieden uh, wat verbetering uh, kan komen. Uh, 6,5, maar uh, ja, ook richting de zeven ging het al hè, ja, op uh, ja. bepaalde gebieden. Dus nu, uh, nu krijgen we deel 2 van het interview... wat uh, onze collega Roy Bedongen had met Gert-Jan Bluis... in zaken dat dienstverleningscijfer... Maar voor de luisteraars is, begrijp ik dus de dienstverlening uh, van de gemeente, dit, de, het onderzoek daarnaar en uh, de dienstverlening zelf gaat natuurlijk iets heel erg breed. Het gaat niet alleen maar over de defecten dat de daar een paal of er het huisveld wordt opgehaald ja. of dat je geen zakken op zijn. Of waar ja, maar vastkomt... dat, dat is wel uit. Ja. Ja, of, maar dat, dat gaat dus ook over uh, als je niet rond kan komen met je inkomen en behoefte hebt aan financiële ondersteuning of uh, uh, planning van je uitgaven. Ja, dat, dat, dat, dat valt natuurlijk ook onder onze dienstverlening. Dus hij, hij, hij is veel breder en en daar uh, wordt ook niet naar gemeten de WMO wordt gemeten dat, is, dat komt ook goed uit en ook de schuld de dienstverlening en onze gemeente komen er heel positief uit dus als je dat erbij allemaal bij nog zijn bijstellen, dan krijg je ook wat wat beeld deze dienstverlening is vooral gericht ...op die directe contacten tussen, tussen de Zandvoorten en de gemeente als er problemen zijn en, en, en dat soort zaken. Nou, daar zoomen wij ook echt op in, hè? we constateren ook echt dat dat op die detaildingen, op die openbare ruimte... ...op het stukkende stoeptegel of het vuilnisbak die niet opgehaald wordt, dat, daar komen heel veel meldingen over. Nou, moet je gewoon adequaat, snel beantwoorden en goed beantwoorden en dat kan beter. Het ja. zit niet alleen in de systemen, maar het zit ook tussen de oren van je medewerkers. Om daar op de af te leggen. moet duidelijk. En zit er goed achterin. En zorg ook dat de andere partijen, zoals de landen en het DINNIC, die bijvoorbeeld ons lantaarnpaal uh, doen. dat die goed aangesloten zijn. En zorg ook in de techniek de digitale techniek, dat je goed aangesloten bent. En mag ik u vragen, het gemeentehuis staan we nu altijd voor een dichte deur, of is er nog steeds de mogelijkheid om op het uh, uh, gemeentehuis uh, een afspraak nee, te maken? Nee, in, in principe de openingstijden van, van het gemeentehuis zijn uh, sinds kort wel ietsje aangepast vanwege de, de, de avondsluiting, maar het raadhuis is gewoon altijd open van, van half negen tot half twaalf en van half twee tot vier uh, tot, uh, uur. En donderdag is dat nu teruggebracht tot, uh, zes, tot uh, zes uur avonds. En vrijdag is het alleen in de ochtend. Maar, en dan kan je komen en dan, dan kun, kan je dus melden om iets te mail en een, een aanspraak met je gemaakt. Ja, dus het is beter om een afspraak te sorry, dan maken dan... Er wordt een afspraak gemaakt dat je ja. kan komen ja. op, op een apart moment. Of men doet het via e-mail e of via de telefoon. En als er spoedgevallen zijn, dan moeten we gewoon adequaat oprichten. Want dan kan ook men... Binnen dat er iemand is overleden in de tafel. Ja. Uh... En niet goed gegaan, geef ik ook toe. Nou, dat moet gewoon beter geregeld worden. Daar waren wat vragen over gesteld en volgens mij is dat opgelost. En uh, ja, we, we hebben beperkingen ten aanzien van corona... en volgens mij gaan we daar wel goed mee om. Maar we moeten wel zorgen dat als er mensen komen met een, met een dringend geval, dat je dat wel oplost. Als dan de baling niemand toevallig even is, dat je het dan wel via de, de back-office, die de achterkant toch wel even regelt, dat diegene adequaat en snel geholpen en dat die niet naar aanham wordt verzocht. Dat kan gewoon niet. Eén nee. nee, nee, nee. dus keer is er een discussie over geweest, dat kan gewoon niet. En daar heb ik ook over gesproken. Dat gaat niet meer gebeuren. En het was maar wel een vaatje, klaar niet goed gegaan en uh, dat, uh, dat was even toen we overgingen. en uh, ja, soms heb je die discussie wel, en, uh, maar oké, okay. volgens mij uh, gaat het goed en als er klachten zijn, kunnen ze bellen en ze kunnen ook met mij bellen en ze kunnen ook een afspraak maken met de wethouder of de burgemeester in het spreekuur, dat staat ook op de website, als er problemen zijn. Om hoe meer wij zelf weten, wij zijn ook een beetje, moeten de ogen en de oren zijn van onze inwoners, nou dat wil ik graag zijn. En dan wil ik graag ook geïnformeerd worden. En als er is, dan kunnen we er ook wat mee doen. Ja, nou, ik heb zelf uh, onlangs een, een overleden gehad. En uh, dat is al heel keurig netjes gegaan uh, met andere dingen. Dus ik kan niet anders. Uh, dan ja, precies. Het maar... gaat, en soms gaat er wel eens wat fout. Hè. Het, zijn oh, mensen, het zijn ook mensen. er zijn ook mensen die daar staan en werken. En dat gaat niet altijd goed. Maar als het niet goed gaat, moet het ook gemeld worden. Mag het gemeld worden. En moeten wij erop acteren. En dat doen we ook. Ja, maar ik heb tot nu toe de ervaring dat de mensen die uh, aan de balie werken altijd bereid zijn om uit te zoeken uh, hoe. Ja. dat kunnen oplossen. En dat is... Uh, ja, het wordt niet altijd meteen opgelost, maar men wil wel uitzoeken nee, nee. of op het opgelost kan worden. Nee, maar daar moet je in de verwachting aan duidelijk zijn. En ja. daar kunnen we best wel wat beter op zijn. En ook dat we aan de andere kant soms wat begrip vragen voor iets. Wat er soms niet is. En terecht, want als iemand al voor vier keer is geweest voor een parkeervergunning, ja, en, en, en hij wordt dan niet geholpen. Ja, dan snap ik ook wel eens dat iemand daar niet, uh, die, niet tevreden mee is. Dat snap ik tot ons goed. En we zijn we soms, uh, ja, daar niet mee eens. En dat, dat snap ik ook. En dan moet het opgelost worden. Daar waren we daar ook wat over. Maar volgens mij is dat inderdaad door degene die achter de balie zit prima verholpen. Nou, dat is voor hun ook een wat nieuwere manier van werken. Nou, volgens mij gaat dat goed. En uh, op zich moeten we elkaar gewoon in deze moeilijke tijd helpen. Het is allemaal even net iets anders. Maar volgens mij lukt het prima. Nou, een duidelijk verhaal inderdaad van onze wethouder Gert-Jan Bluis... over de dienstverlening van de gemeente Zandvoort. Het interview was uh, vanmiddag plaatsvond bij Goedemorgen Zandvoort. Hoorde je nog een keer bij Zandvoort op zaterdag. En leuk dat je luistert naar de Zandvoortse Radio.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 To the fit and the chill, stay away. Uh, uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With oh, no, no, no. a whole lot of love and a warm conversation, but don't, don't forget, forget to burn. Make a new strong where you belong. Ik om deze weer eens terug te horen, de single van Paul Young. In The Love of the Common People. We hebben het net gehad over de weekupdate van uh, inderdaad de GGD Kennemeland rondom corona. En de GGD uh, is begonnen met het uh, zich vaccineren van uh, de oudere inwoners, met name de 90-plussers. En ook uh, de 90-minners, uh, die komen er heel snel aan, uh, op jan Ja, en er staat in de weekupdate van die corona de 90-plussers die mobiel genoeg zijn. Wie bepaalt dan of ze mobiel genoeg zijn? Ik denk uh, de huisarts. Oh, dat zou, dat zou, dat zou nog kunnen. Maar... Goed, ik bedoel, als je blind bent, dan ben je wel mobiel. Maar dan moet je wel even begeleid worden uiteraard. Ja, maar de huisarts die geeft door aan uh, inderdaad de GGD van uh, geval... wie mobiel genoeg is. Als je nu 90 bent, een ouder, of ouder dan 90, is het zo dat je dus naar Amsterdam moet. Naar die XL-toestand, uh, uh, dan moet je een afspraak maken. Daar moet je heen. Daar, kan je, daar kunnen veel ouderen natuurlijk niet zonder begeleiding heen. In Friesland hebben ze trouwens iets, een leuke vrijwilligersinitiatief opgestart. Gewoon mensen uit het dorp. Die hebben hun naam opgegeven en, en die rijden dan voor die, oude, die ouderen, 90-plussers, naar de, de, de prikplaats en weer terug. Dat is een initiatief van een groep vrijwilligers. Uh, Haarlem heeft ook gereageerd van ja hoe moeten die ouderen nou in godsnaam in, in, in, in, in, in, in, in, bij Schiphol komen als ze 90-plus zijn, omdat er zoveel moeilijkheden zijn met vervoer te regelen en dit te regelen. Familie, die zijn al hartstikke druk, die mantelzorgers. Die krijgen dan op dit er ook nog eens een keer bij. Dat is op een gegeven moment de rek ook uit. Uh, lang verhaal kort gemaakt. Uh, er is een brandbrief aan het college gestuurd... over de vaccinatielocaties voor ouderen in Zandvoort. De Oudere Partij Zandvoort, OPZ, heeft uh, op 29 januari... een brandbrief aan het college gestuurd... over de test- en vaccinatielocatie van de GGD Kennemerland. GGD Kennemerland is afgelopen week gestart... zoals ik eerder in het programma meldde... met het vaccineren van thuiswonende ouderen. De vaccinatie in Kennemerland is in handen van GGD. En daarvoor is momenteel slechts één priklocatie... beschikbaar op het parkeerterrein P4 op Schiphol in Badhoevedorp. Voor inwoners zonder eigen voer is deze locatie zeer slecht bereikbaar... Voor een enkele reis is een inwoner vanuit Zandvoort al gauw anderhalf uur onderweg. Inclusief enkele keren overstappen op verschillende busverbindingen. Het levert veel problemen en zorgen op uh, de oudere inwoners van Zandvoort. Nou, dan gaan ze dat nog eens een keer uitrekenen. De reis naar Schiphol is vooral voor ouderen met zware en, kostba een zware en kostbare opgave. Dit geldt ook voor gezinnen met meerdere jonge kinderen. Naast de vele overstappen is er ook ongewenst om met meerdere met de bus te reizen gezien de kans op besmetting. Als alle 14.030 inwoners van Zandvoort en van 15 jaar en ouder... zelfstandig van en naar een priklocatie... Sch nou, Schepholweg uh, in Badhoevedorp Dorp reizen... moeten ze elk 46,2 kilometer rijden. In totaal is dat een afstand van 14.030 maal 46,2 is 648.186 kilometer. Ofwel ruim 16 keer de omtrek van de aarde... zo meldt de oudere partij Zandvoort in deze brief. Ze verzoeken het college om op korte termijn met de GGD, Kennemerland en de Veiligheidsregio in contact te treden om in onze eigen woonplaats een geschikte priklocatie te vinden waar alle inwoners gevaccineerd kunnen worden. Indien Zandvoort er financieel aan moet bijdragen, dan is juist het coronafonds hier een prima oplossing voor. Als suggestie wordt de Corver Sporthal genoemd waar vorig jaar op voortreffelijke wijze de, de, de prikgriep werd gegeven. Tot slot vraagt de ouderpartij Zandvoort indien nodig of gewenst... of er nog een motie zou kunnen worden geagendeerd... voor de raadsvergadering van 16 februari aanstaande. Nou, mijn fiat hebben ze. En uh, wat dat betreft, die griepprik. Ik bedoel, jij krijgt van je huisarts als je griepprik moet hebben. Jij wil nog even doorgaan. Ik zou het NOS-nieuws oh, ja, ja, zeggen nee, dat goed. ze gewoon volgende uur terug moeten komen. En we Is komen uitgebreider op. Ja, doen. ik uh, heb het uh, idee dat jij daar uh, enige belangen bij hebt, uh, albert -Jan. Maar ja. goed, we gaan op naar het nieuws en uh, weer van...